Hallo, goedenacht. Het is twee minuten over vier, je luistert naar nachtbrakers, dus dat hoorde je net op Radio 1. Frank, die dit programma normaal doet, is even een dagje vrij. Met de hond ook roef, dus uh, die, ja, die hoor je niet vandaag. Maar je hoort wel mij en uh, ik, ik, ik ben vrolijk, want ik spreek allemaal mensen die mij vertellen waarom ze vrolijk worden. Ik ontdekte namelijk uh, laatst dat ik aan het fluiten was tijdens het eten koken. En ik dacht, oh joh, dat ik dat zomaar doe, dat, dat had ik helemaal niet door. Ik was blijkbaar vrolijk toen ik tacos aan het maken was. En ik wil daarom van jou weten waar weer uh, jij vrolijk van wordt. Ik kan je op bellen hoor, 0800-1121. En ik word uh, vrolijk uh, van uh, goed cabaret, heb ik al een uh, paar keer gehoord uh, vannacht. Um, en vooral van Herman Vinkers. Ik hoorde ook dat hij in 2015 gaat hij de oudejaarsconferenten doen... En ik dacht nou dat is een goede reden om nog eens in de oude DVD-bak uh, te, te struinen, kijken of ik een mooi fragmentje van hem kon vinden. En uh, hier heb je een fragmentje waar uh, hij het, uh, het nieuws van de dag behandelt. De Nederlander beheerst zijn moedertaal slecht. En op een vraag aan de minister van WVZ of ik hij van mening was dat een gemiddelde Nederlander over een te klein vocabulaire beschikt, antwoordde de minister? <lacht> Sport.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 In Parijs werd het wereldkampioenschap 10 over rood gehouden. De Nederlander Henny Janssen werd voor de tweede 6e acht, achter een volgende keer tweede. Wat dat betreft begint heel aardig op Job Soetermeld te lijken. Die kon ook niet biljarden. Schur de Boel. Eveneens in Parijs werd het Europese kampioenschap Schur de Boel gehouden. Vijf landen deden een gooi naar de prijzen en moesten worden gediskwalificeerd. <lacht> Herman Vinkers was dat. Ik heb uh, straks nog wel wat leuke cabaretjes... Uh, eventjes op een rijtje gezet die ik aan je wil laten horen. Want daar word ik vrolijk van en ik wil weten waar jij vrolijk van wordt. Je kan me erover uh, bellen. 0800-1121. 0800-1121, gratis nummer. En ik wil weten waarom uh, jij vrolijk wordt. Spreek ik je misschien wel na, Verwel Williams. Ik zou bijna denken dat ik hem expres gekozen heb. Happy van Pharrell Williams. Want ik heb het over vrolijk zijn in uh, nachtbrakers uh, hier uh, op Radio 1. Daar kan je over uh, bellen. 0800 1121. Dat heeft uh, mevrouw Andersen gedaan. Hallo, nacht. Mevrouw Andersen? Ja, ja, nee... Hallo? He, he, het heb best wel gestuurd. Ja, ja, dat noem. klopt. Ja, ik ik heb, uh, moet soms ook nog even een plaatje draaien. En er zijn echt heel veel mensen bellen erop in. Dus echt, de lijnen staan helemaal roodgloeiend. Dus dan, dan pak ik ze allemaal op. En nou, helaas, ja, je had wat mensen dat, voor je. Dat, uh, deze tekent dat goed gaat. Precies, daarom. Waar, uh, waar wordt u vrolijk maar van? Ik heb, ja, ik heb een totaal ander onderwerp. Ja. Ik uh, laat beginnen bij het begin. Ja, doe ik kan dat. Ik genieten van een vreselijke mooie zonsondergang. Ik woon, ik woon heel, nou ik mag eigenlijk wel zeggen, ik ben, uh, ik ben een eind, hè, een gelukkig mens. Mm -hmm. Ik woon in, in een omgeving in Zandpoort Noord. Dat ja. zal je misschien niet veel zeggen. Mm -hmm. Zandpoort Noord. Nou, dat is een dorpje eigenlijk. Ja, en daar, daar hebben ze hele mooie zonsondergangen? Nou, daar hebben we heel veel mooie uh, omgeving, vrije natuur en uh, ja, je kan inderdaad daar genieten. Van prachtig bos, mm -hmm. uh, overvelden, zonsondergangen, schitterend. Ja. Dus daardoor heb ik veel vogels in mijn tuin. Ja. Dus ik wil zeggen, ik voer ze hoor. Mm -hmm. Heel goed. Ik voel ik ze, want ik vind dat wel noodzakelijk, want ik vind het uh, belang van vogels en egeltjes en ga gaat zomaar door in de, in de natuur, heel belangrijk mm -hmm. nou vind ik één ding zo verschrikkelijk leuk ja yeah. ik heb, uh, als ik maar wat iets ophang in mijn tuin mm -hmm. heb ik mussen zeker tweet, nou die zijn bijna uitgestorven waren bijna uitgestorven moet ik zeggen mm -hmm. mussen en muizen rennen door elkaar bij mij in de tuin Ja. Yeah. Uh, bij het voeren het is geen gezicht. Nee? Is <laughs> Jeetje. Ja. Het, en en het, dan is er waarschijnlijk, als u zo'n natuurliefhebber bent, dan vindt u het programma Vroege Vogels. Dat om zeven uh, het uur het begint. Het einde. Nou, ne, nee, ik moet het anders zeggen. Ik vind het belangrijk. Ja. Ik vind het ook het einde. Oké. Okay. Ik heb vlinders in de tuin. Ik heb vogels in de tuin. Ik heb muizen in de tuin. Ik heb egeltjes in de tuin. Joh, wat, uh, wat mooi zeg. Wat, uh, wat leuk, dank u, dank u wel dat u uh, daarover uh, wilde bellen. Ik hoor ook dat lijn uh, kraakt een nee, beetje. Ik wil nog één ding wel vertellen. Ja, dan moet u oh, een beetje nee, kort nee, zijn, nee. want de lijn kraakt een beetje. Kraak ik? Ja, de, nou, de, de, de telefoonlijn, de verbinding. Voor mij uh, klinkt het niet. Nee, ja, ja, bij mij wel, heel gek. Hé, hey, raar. Ja, maar nog, nog even kort dan, waar, uh, waar wordt u nog meer vrolijk van? Uh, inderdaad, van uh, de kleine mussen die bij mij uit de hand eten. Mm -hmm. De koolmeesters die bij mij uit de hand eten. Joh, wat, wat mooi. Ja. Hé? Wat mooi? Ja, dat is niet alleen maar mooi, maar dat is gewoon... Uh, ja, een samengaan van de natuur. Mm -hmm. Waar ik zo ontzettend blij van word. Waar Waar ik echt, echt, echt het gevoel krijg dat ik ook iets met de natuur kan doen. Ja, nou, dat, vind ik, uh, ja. dat vind ik heel mooi. Dus u, u, als boodschap, waar mensen vrolijk van kunnen worden volgens u... gewoon lekker dingen met de natuur doen? Nee, gewoon nee. Wat ik bedoel... Mm -hmm. uh, uh, wat ik bedoel... Geniet van de natuur als je het om, he, om je heen ziet. Mm -hmm. Maar kijk ook heel goed wat je kan doen aan de natuur. Ja. Ah, Om de vogeltjes, de siertjes, de kevertjes, de, nou ja, noem het maar op. Hè? Zodat ze... Om extra ook nog te, te zien die daar heel glorieus zit schreeuwen in een boom. Want mm -hmm. hier ben ik. Die ook te kunnen waarderen. Terwijl het helemaal niet zo'n leuke vogel is voor de kleine vogeltjes. <laughs> maar ook nog desnoods... Voor een meter van me af komt zitten om te laten zien dat die er ook is. Ja, dat vind ik een hele mooie boodschap. Dankjewel ik voor het bellen. Ik heb nooit meegemaakt dat een extra een meter van iemand af komt zitten. Om, nou, ik wil niet zeggen, hij eet niet bijna uit de hand. Maar van een meter op me af komt zitten en maar zit te kijken. Van, uh, zo krijg ik ook nog wat. Ja. Mevrouw Andersen? Nee, daar kan ik zo wat van genieten. Ja. Dank, dankjewel voor het, uh, voor het bellen. En, uh, en, ik ben ook niet erg interessant. Nee, ik vind het heel interessant. Alleen, kijk, wat het is, ik wil namelijk ook... Er staan nog heel veel mensen in de wacht, zoals je zegt. Die wil ik namelijk ook nog eventjes spreken. Ja, en ik zou wel willen weten of andere mensen dit ook meemaken. Nou, bij deze... Ik wil wel eens zien dat, nou zeg maar, twintig mensen zitten te pikken... En uh, de graantjes wat je strooit En dan komt een muisje. En weer een muisje. Nou, die zit er gezellig tussen. En dan staat er een extra om een hoekje te kijken van mag ik ook nog wat? Mm -hmm. En dan zit er een opgeblazen, uh, opgeblazen roodborst bovenop een plekje van... ...hé, hey, dit is mijn territorium. Mm -hmm. Nou, maar je hebt geen flauw idee hoe interessant het is... Nou, waardoor je jezelf eigenlijk hartstikke gelukkig voelt dat je dat allemaal kan doen. Ja, nou, vind ik, vind ik een heel, heel mooi... Ja, daar ben ik, ja, daar ben ik echt gelukkig, ja, nou, dat, dat ik die basis allemaal nog een beetje de ruimte kan geven. Ja, nee, dat, vind ik, uh, dat vind ik ook. Dankjewel mevrouw je wat Andersen. Het allermooiste is, en dat is het laatste wat ik zeg, ja. ik heb twee lazen afzo's, mm -hmm. twee hondjes... En die liggen ertussen met het gezicht van, nou, het zal mij uh, zorg zijn. <laughs> die liggen naar de vogeltjes te kijken, nou, ze staan niet eens meer op. Ik <laughs> vind het allemaal best. Kijk heel interessant wat er gebeurt. Ga daarna naar binnen, komen bij mij en vinden dat ze een kluisje verdiend hebben, omdat ze liefst geweest zijn. Mm -hmm. Vind ik. Uh... Dus het, is, hè, het is eigenlijk een soort omgaan met dieren die me vertrouwen. Zeg, ik heb de mussen gevoerd uit mijn hand. Ik mm -hmm. heb de gevoerd uit mijn hand. Ja, nu, nu valt u een beetje nee, in herhaling, mevrouw Andersen. Nee, maar ik bedoel dit te zeggen. Als je rust in je tuin hebt. Oh, nou, dat, dat, dat, dat, de, de lijn die gaat nu, nu ook weg. Nou, uh, uh, sorry, dat, uh, ik weet niet wat er gebeurde, maar uh, blijkbaar uh, hield de verbinding uh, ermee op. Nou, nog eventjes. Cindy Kom, dan. Cindy, bedoel. goeienacht. Hi. Hallo. Hoi! Waar word jij vrolijk van? Ja, dat wil ik super graag vertellen. Ja. Maar uh, ik wil in eerste instantie heel even zeggen dat ik het super leuk vind om met jullie te praten. Ja, wat mooi. Uh, ja, uh, maar ik moet dus wel heel zeggen, ik ben de laatste tijd uh, best wel negatief over dingen. Ja. En, en uh, ik heb wel zoiets van, ja, ik moet wel gewoon wat positiever zijn en mm -hmm. wat positiever in het leven staan. En dan bedenk ik me, oké, okay, uh, wat, wat vind ik leuk en welke dingen, waar, waar word ik vrolijk van? Ja, dat nou, vind ik een mooie, en, mooie uh, motivatie, vind ik dat. Ja, maar goed, dan ga ik me dat eens bedenken. En dan, uh, nou ja, goed. Uh, dan heb ik echt een aantal dingen waar ik best wel vrolijk van kan worden. En ik denk dat best wel wat mensen daar mee in kunnen komen. Uh, ja, zijn best wel... Grappige, rare dingen. Mm -hmm. um, nou, uh, sowieso, de radio. Ja, altijd, Dat sowieso. Dan denk ik denk, ha, hahaha, super grappig. Pluspuntje nou. voor jou, Cindy. <laughs> ja, sorry. Uh, uh, Oké, okay. uh, een tentamen. Als ik met een dame haal, dan denk ik, oh my god, daar kan ik dan zo blij mee worden. Terwijl je uh, dagen daarvoor zo depressief daarover kan zijn. Als je een man haalt, dan denk je, oh my god, hier heb je het voor gedaan. Mm -hmm. Ja, daar kan ik heel vrolijk van worden. Of, um, zeg maar, iets snappen gewoon. Ja. Dat is, en dan een voorbeeldje gewoon, hè, ik, niet dat ik op de middelbare school zit, maar met wiskunde altijd iets van, ah, oh, dat vind ik super moeilijk. Ja. Maar, uh, als ik het dan snapte, dan was ik daar zo fucking blij mee. Nou, je, je, je, je, je zegt net, Cindy, dat je, dat je zo vaak uh, een beetje... Uh, ja, een, niet, ik wil het niet depressief noemen... maar uh, dat, je, dat je zegt van jezelf... ik moet vrolijker zijn. Nou, ik, nou, ik heb echt uh, misschien wel de vrolijkste van de nacht nu aan de lijn. Dat is, uh, je, je bent hartstikke energiek en hartstikke vrolijk. Nee, maar het komt door jullie. Maar dat is echt oh. gewoon omdat, <laughs> jullie, zeg maar, mij, omdat jullie die vraag stellen... waar word je vrolijk van? Nou, daar ga je over nadenken. En normaal gesproken denk ik daar dus niet over na. Mm -hmm. En dat doe ik dus nu wel... Dus ik had op een gegeven moment zoiets van, nou, oké, okay, eh, waar word ik dan vrolijk van? En toen had ik echt op een gegeven moment een rijtje van, oké, okay, ja, dat zijn dingen waar ik vrolijk van word. Dus als ik dat dan vertel, dan denk ik van, ja, wat is zo? Ja. En ja, wat wil ik dan ook delen? Wat, uh, wat, wat goed zeg, wat, wat leuk uh, dat je dat, uh, dat hier uh, wil vertellen. Nou, dankjewel. En ik hoop dat uh, je, ik, ik ben er nog tot zeven uur. Dus, uh, nee, nee. Meer vertellen. Oh jee, wil je nog zo? Oké, okay, nou, kom, nog, één, nog één dingetje dan waar je vrolijk van wordt. Kom maar op. Uh, Oké, okay, uh, nog één ding waar ik vrolijk van word. Ja. ja de, het, het mooiste ding, waar je echt helemaal van staat te springen. Wat Dat was echt zo moeilijk. Ja, maar je had nog heel veel dingen, zei je. Ja, ik heb zoveel dingen, maar <laughs> wat, daar, wat is daarvan het leukste? Ik denk gewoon dat je. Um, uit minimale dingen, zeg maar, je vrolijkheid kunt halen. Dat ik mm -hmm. gewoon als ik naar mijn lijstje kijk. Hè? Ja. En, en dan bijvoorbeeld, dit is echt een super stom voorbeeld. Ja. En nou, ik spreek ik... nu met een man, hè? Ja, je spreekt met een man, ja. Ja. <laughs> ja, ik heb net uh, de baard in mijn keel, hoor. Dus uh, ja, je zou het meestal niet horen. <laughs> nee, maar dit is echt een heel raar voorbeeld. Maar wel een voorbeeld. Uh, want misschien, ja, ik heb dat gewoon. Ik heb, ik heb, ja, hè, je, je, euh, nou, hè? Ongesteldheid en zo. Ja, dat, uh, dat hebben vrouwen nog wel eens, ja? Ja, en dan ben je normaal gesproken super zachterijndig. Maar omdat dat zo op je hormoon speelt, heb je gewoon af en toe dat je ook gewoon hè, super vrolijk bent. En dat mm -hmm. kan ook daarmee gebeuren. Ja, oh, dat, dat je vrolijk ongesteld kan zijn. Nou, ja, dat zijn gewoon hormonen, zeg maar. Ja. Oh, dat is ja, kijk, ja, dat, daar weet ik dan weer net iets, uh, iets te weinig vanaf. Maar dat, ik dacht dat je dus altijd een beetje zachtreinig kon worden. Maar dat kan dus, je kan dus ook een soort van hele goede positieve hormonen krijgen daarvan. Nee, maar het is gewoon meer omdat je de verwachting hebt dat je er sowieso het allemaal kut en. Uh, uh, mm -hmm. Maar soms heb je gewoon op dat moment, als je net bent, dat je gewoon ook wel soms iets hebt van. Oh! Super chill, dan word je gewoon super vrolijk van alles. Ik weet niet, ja, ik heb dat af en toe of zo. Ja, denk, nou... Dat kan toch niet als je dat bent, hè? Mm -hmm. Nee, dat was wat grappig. Ja, dat was een heel gevoelig en intiem dingetje wat ik wilde delen. Nou, dat vind ik heel mooi dat je dat hier gewoon midden in de nacht om 19 minuten over 4 op Radio 1 met mij wil delen. Vind ik heel leuk. Ja, erg hè <laughs> Nou, erg hallo. Ik wil graag horen waar je vrolijk van wordt. En uh, daar, daar, je, je wordt dus soms ook vrolijk als je ongesteld bent. Nou, dat vind ik heel mooi. Nee, moet het af en toe een beetje positieve draai aan geven, toch? Precies, vind ik ook. Dankjewel voor het bellen, Cindy. Dankjewel. Ik hoop dat je ook vrolijk wordt van, uh, van de Smiths. Dat is een hele vette band. En uh, ja, die ga ik uh, nu draaien. Helemaal goed. I was only joking when I said I'd like to mash a tooth in your head Again. Ik word uh, nog ook wel eens omschreven als een jongen een beetje met een grote mond van de smith. Je luistert naar Kees hier bij Nachtbrakers op Radio 1. Want Frank die is eventjes een dagje vrij. En die heeft uh, de hond Roef, oh, ja, een soort van de redactiehond... die hier altijd rondloopt in de studio. Is heel leuk, gaat vaak om een beetje zo onder de, de radiotafel zitten. En dan hoor je hem een beetje kwispelen en blaffen en zo. Die heeft hij meegenomen, want hij dacht ik ga even een leuk weekendje hebben. Dus dan, dan neem ik de hond mee, kan ik lekker een beetje lekker uitgebreid met hem gaan wandelen. Is hij eventjes uit de radiostudio. Dus ja, je vraagt je af hoe gaat het met Roef? Nou ja, uh, het gaat goed. Maar uh, hij is er niet dus vandaag. Je luistert uh, dus naar nachtbrakers. En ik heb het uh, over vrolijk zijn. Um, en ik word vrolijk van cabaretjes. Dus ik heb er eventjes uh, een paar leuke bij gepakt.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 KLM-stuart-kapper-of-nieuwskooster, een van de drie. Wauw. Hij is vier jaar oud. Ik zeg vandaag tegen hem, jo, ik moet in Rotterdam optreden. Oh, Rotterdam, ah, oh, s'avonds, kralingse bos. We krijgen we nou, we krijgen we nou, Ah, leuk zeg, van, uh, van Jochem Meijer. Ah, weet je waar ik ook vrolijk van word? Van films. Ik had het er uh, net al uh, met, uh, met een paar mensen over. Dat, dat Een goede film vind ik heel leuk. En nu heb ik laatst met een vriend van mij... Heb ik, uh, 21 Jump Street gezien, een film. We hadden, ja, we hadden er eigenlijk niks van verwacht... maar het bleek een hele grappige comedy te zijn. En dan moest ik heel hard om, uh, om lachen. En ik vraag me af, ja, wat zijn nou nog meer films... waar je nou echt om kan lachen? Nou, ja, een goede reden om een goede vriend van mij en filmkenner van Radio 1 te bellen. Joost Basmeijer, goedenacht. Goedenacht. Hey hallo. Wat uh, moet er nou volgens jou in een film zitten? Wil je er echt vrolijk van worden? Ja, dat is natuurlijk een beetje een uh, lastig iets om, om, om te zeggen. Want dat zou voor iedereen wel weer een beetje verschillen. Ik word bijvoorbeeld helemaal niet vrolijk van horrorfilms. Maar ik ken best wel veel mensen die echt de af, meest afgrijzelijke horrorfilms kunnen kijken... en daar best wel gelukkig uh, van worden. Ja, echt uh, om kunnen lachen, joh. Ja, ja, ja, juist omdat zeg maar, dat lachelement, dat, dat, dat, daar moeten ze dan heel erg om lachen. Dat ze namelijk samen zo hard moeten schrikken om bepaalde dingen. En uh, nou ja, daar moeten ze dan samen een beetje om lachen. Dat, ik, ik heb dat helemaal niet. Ik ben toch meer een beetje van de. en ik denk dat de meeste mensen dat wel hebben van de comedyfilms. Weet je wel, dat als je naar een feel-good-film gaat. of een romantische comedy. of een, gewoon een hele grappige film. Mm -hmm. uh, dan uh, krijg ik daar uh, meestal wel een vrolijk gevoel van als ik de bioscoop verlaat. Nou, mooi, want jij hebt een top 3 gemaakt. Uh, ja van films die de laatste tijd zijn uitgekomen waar je echt vrolijk van wordt. Dus als je Kom. nu een beetje deprie bent, luister, goed hè. Voor iedereen dus die even een film wil zien waarvoor je lekker opfleurt. Te beginnen met jouw nummer 3, Don John. Even luisteren. There are only a few things die I really care about in life. My body, my pad, my ride, my family, my church, my boys, my girls... Oh Hij geeft om heel veel dingen in uh, zijn leven, zijn familie, zijn auto, zijn huis bijvoorbeeld... En... Zijn porno. <laughs> ja, ja, dat laatste dat, dat, hij staat niet uh, zonder reden helemaal aan het eind. Want dat is inderdaad, denk ik, ongeveer het belangrijkste uh, uit zijn leven. Het gaat, uh, de film heet inderdaad Don John. We hebben het er al wel eens eerder over gehad op, uh, op Radio 1. Uh, het gaat over een jongen die uh, zoveel porno kijkt... dat er geen enkel meisje uh, hem meer kan bekoren in bed. Uh, totdat hij dan de skanky Scarlett Johansson tegenkomt. Hele maar dan raakt zijn leven een beetje ontregeld. Want hij had alles zo goed onder controle. Zoals je net ook hoort. Hij heeft een pet, hij heeft zijn family... Hij heeft de church en zijn porno. Totdat dan Scarlett Johansson een beetje door zijn leven uh, nou, schrijdt. Uh, en daar uh, raakt hij helemaal van de leg van. En waarom word je nou zo vrolijk van deze film? Nou ja, hij is erg grappig. Het is echt best wel een goede comedy, vind ik. Het is, hij, hij is niet uh, zoals een soort hangoverfilm de hele tijd grappig. Weet je? je hebt niet de hele tijd van die lachmomentjes of zo. Maar het is gewoon een beetje de fijnere humor, als ik het zo mag zeggen. De fijnere humor. Oké, okay. uh, dan uh, jouw nummer twee. Uh, We're the Millers. How would you like to make 10 grand? I need you to bring a shipment across the Mexican border. We just have to dress up like an all-American family. This is my son, Kenny Miller. En my lovely daughter... Casey? Casey? Waarom uh, staat deze op nummer 2 bij jou? Nou, het is, ik vind het een hele comedy En die heeft dan weer net precies waar ik het net over had. Het is meer een beetje een platvloerse uh, comedie. Het gaat over een kleine drugsdealer die ineens in de nesten komt en heel veel geld moet terugbetalen aan zijn uh, drugspaas. Mm -hmm. uh, en om dat geld te verdienen moet hij een enorme lading drugs uit Mexico halen naar Amerika. Ja. Uh, en hij bedenkt dat er eigenlijk maar één goede manier is om dat uh, voor elkaar te krijgen. Namelijk als hij doet alsof hij een gezin heeft. Maar die heeft hij helemaal niet. Want wat ik al zei is een kleine drugsdealer die licht hebben, dat gaat eigenlijk alleen maar in bed en een beetje jointjes te roken. Ja. Maar uiteindelijk probeert hij dan een beetje een gezinnetje om zich heen te scharrelen. Dus hij heeft een, een, strip, een striptease danseres die overgespeeld gespeeld wordt door Jennifer Aniston. Die is best wel grappig. Die heb ik in veel films gezien de laatste tijd die ik niet zo goed vond. Maar hier is ze echt wel heel goed. Zij is een stripper, uh, die moet in een keer zijn vrouw spelen. Uh, dan heb je nog twee uh, hele lastige pubers die in een keer zijn kinderen moeten spelen. En daarmee vertrekt hij dus alsof ze een doorzon uh, gezien uh, zijn. Uh, vertrekken ze dan naar Mexico om die drugs op te halen. En nou ja, je weet dat er dan wel het een en ander misgaat. En daar hangt de film ook wel een beetje van aan elkaar. En dus een echte comedy waar je echt ja, lekker. Ja, om echt een, een gewoon een, een klassieke Amerikaanse comedy waar je hard op moet lachen. Dan uh, uh, jouw nummer 1, de film die je moet zien om je op te vrolijken. About time. Tim, my dear son. This is going to sound strange, but there's this family secret that the men in the family can travel in time is is such a weird joke. it's not a joke if it's true which it isn't no it is but if it was which it's not which it is how would i actually you go into a dark place clench your fists think of the moment you're going to and you'll find yourself there over een eh uh, jongen die verteld wordt door zijn vader dat het soort van in de familie zit dat hij kan tijd reizen ja, nou, dit was echt wel de film van die, die, die, die me de afgelopen tijd uh, met het prettigste uh, gevoel de, de, de, de bioscoop deed verlaten. Uh, About Time inderdaad, een, een heerlijke film van Britse makelij... Uh, die dan weer een heel ander soort combiner is dan Amerikaanse Weird Millers. Uh, die laatste, die, zeg maar, die Weird Millers is natuurlijk een beetje platvloers. Uh, die moet het heel erg hebben van het tempo en van de ontploffingen nog wel, weet je wel. Mm -hmm. Dat gaat gewoon een enorme, enorm, enorm tempo achter elkaar door. En About Time is heel wel overwogen. Het is dus echt een, best, een, best wel een beetje een schattige film. Uh, je raakt echt een beetje verliefd op de personages. En uh, die personages die worden gespeeld door Dom Hall Dom. Domhnall Gleeson, sorry. Uh, dat is een jongen die inderdaad van zijn vader Bill Nighy... Uh, een bijzondere gave erft. Yeah. Hij kan namelijk tijdreizen en hij kan niet terug de tijd in om Hitler te vermoorden of de Twin Towers te ontruimen of zo. Hij kan alleen gebeurtenissen uit zijn eigen leven veranderen. Ah. Maar dat is natuurlijk wel heel handig als je uh, een soort van romantisch uh, aangelegd bent en met uh, een bepaalde vrouw de rest van je leven wil, uh, wil Ja, want hij is, een, uh, knullige, hij is een beetje een knulletje, toch? Een Een beetje een knulletje, ja. Maar ja, wel met die graven. Hij is niet zo goed met vrouwen versieren. Dat klopt. En uh, dan is het inderdaad wel heel erg handig als je dan ook nog kan tijdreizen, want dan kan je dus elke keer als je een fout hebt gemaakt in in een relatie, of elke keer als je een ruzie hebt gemaakt die er eigenlijk niet te hoeft te zijn. Uh, we kennen die ruzies waarschijnlijk allemaal wel. Ik heb ze in ieder geval wel eens gevoerd. <lacht> um kan je dus gewoon weer in een donkere ruimte gaan staan... kan je je ogen dichtdoen en dan kan je weer terug in de tijd... en ervoor zorgen dat die ruzie helemaal niet, er niet komt. Of dat je, uh, weet ik veel, alles in zijn leven kan, kan hij dus eigenlijk nog aanpassen. En dat is wel heel, geeft wel een heel grappig effect. En hij gebruikt het natuurlijk te pas en te onpas. En uiteindelijk uh, uh, kom je erachter dat tijdreizen misschien wel helemaal niet zo zaligmakend is... Uh, als dat het lijkt. Want iedereen zou het natuurlijk wel willen. Maar toch krijg je een fantastisch gevoel van deze film... Ik uh, zet hem op mijn lijstje om heel snel uh, te gaan kijken. Joost, Basmeijer, dankjewel. Ik hoop dat je nog heel even hebt. Ik hoorde dat ze de bruine kroeg uh, uh, waar je nu in zit. al een <laughs> beetje aan het uh, opruimen waren. Dus ik ja, hoop dat het je is nog wel even een beetje klaar hier. Er zit ook ja. bijna niemand meer. Uh, nou ja, drink nog eventjes uh, uh, een biertje. en, uh, en hou yes. de radio uh, op je oortje aan. Hè. Proost, ik neem nog een slokje. Nous et tous les mêmes moi tu mes tu rondeur si prévisible non je ne suis pas certaine que que que tu le mérites avez de la chance que vous dis-moi merci rendez-vous rendez-vous rendez-vous prochainement rendez-vous rendez-vous rendez prochaine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 rendez vous rendez vous rendez vous au prochain rendez rendez vous rendez vous rendez vous sûrement au prochain vous Helemaal nieuw. Van Stroma, Hij komt uit België. Komt binnenkort naar Nederland ook optreden in Amsterdam en in Utrecht. Toe Lemmem. En ik ben nu, je hoort me waarschijnlijk lopen over de redactie van Radio 1. Ik zie in de verte één iemand zitten. Met bruin haar. En ik loop nu naar het koffiezetautomaat. Even een kopje koffie halen. Met Martijn, mijn regisseur. Die is daar al wat. Heb je al wat gekozen Martijn? Uh, nee, maar ik ga wel altijd voor de zwarte koffie gewoon. Ik vind zwarte koffie wel lekker. Zonder suiker. Niks erin. Gewoon helemaal blanco. Kijk. Ah, kijk. Maar daar komt ie al. Is hij net stil. <laughs> Zou ik van jou een cappuccino mogen? Jazeker. Dat vind ik, uh, vind ik heel fijn. Hé, hey, waar um, word jij vrolijk van? Ja, heb ik eigenlijk net al de hele tijd een beetje over na zitten denken. Maar ik word altijd heel erg vrolijk van, zeg maar, rond uh, deze tijd van het jaar. Om dan... Mijn vakantie te gaan plannen. Want ik ben nu al aan het kijken wat ik ga doen. En dat, dat gaat zo ontzettend uitgebreid. Ook met dat ik uh, hotels ga vergelijken. Uh, uh, manieren van reizen ga vergelijken. Ik, ik, ik, ik ben daar gewoon urenlang mee bezig. Om uit te zoeken waar ik heen wil. Met wie. Hoe. En waar we slapen. Wat we gaan doen. Dat, dat maakt me, alleen de voorpret is al zo leuk. Dan moet de vakantie nog beginnen. Wat, wat grappig zeg. Ja, wat leuk dat je daar zo van uh, kan genieten omdat, het, eh, omdat je al een beetje aan dat warme oord aan het denken bent. Nou, dat ja. Ja, het is niet altijd het warme oord. Vorig jaar wel. Maar, maar gewoon het überhaupt al denken van: oh, dan ben ik lekker vrij drie weken lang. En dan kan ik doen wat ik wil. Dat, dat maakt me zo ontzettend vrolijk. Ja, je begint ook echt in één keer spontaan <lacht> te lachen. Ja. Dat, dus, dan, aan welke ja, vakantielocatie denk je nu? Nou, nu aan eigenlijk is regenachtig, want je hebt je hebt een interrail, oké? Dat, dat je met uh, dan uh, koop je zeg maar een soort treinpas en daarmee kun je dan uh, um, ja, onbeperkt uh, door ja, Europa reizen. Onbeperkt door Europa reizen. En het is laatste jaar dat ik dit kan doen. En ik en mijn vriendin wilden heel graag nog een keer door groot-Brittannië reizen, dus uh, Schotland, Engeland. Uh, want, uh, ik had vorig jaar uh, Ierland ook regenachtig, maar wel heel mooi. Nou, ja, dat, dat lijkt me dus ook heel erg mooi. Dus waarschijnlijk gaat dat dan worden. Wat leuk. En dan gewoon echt met de trein uh, het hele land door. Met de trein het hele land door. En een beetje stoppen in steden en uh, dorpjes die je onderweg tegenkomt. Oh, gewoon het soort van nunspeet van Groot-Brittannië. Daar stop je dan lekker. Of te rijden. Of te rijden we, we hardlang zijn. Eén van, een van de twee. Wat goed zegt. Wat leuk. Nou, ik, uh, ik heb net uh, jouw verhaal gehoord, uh, Martijn. Maar ik wil uh, jouw verhaal thuis uh, ook horen. Waar word jij vrolijk van? 0800-1121 kan je op bellen. Ik word ook vrolijk van deze plaat. En dat komt omdat er een soort van nummer aan gekoppeld is. Dit nummer is gekoppeld aan een film. Ik zal je straks vertellen welke Het is. Een hele mooie film. Maar toen hoorde ik dit. En toen dacht ik, ah, die ga ik draaien vannacht. Voor jou. Looking out for love. Of eigenlijk big love. Van Fleet Wood -Mac, hier op Nachtbrakers Radio 1. Looking out for love. In the night so still Oh, how build You a kingdom In that house Fantastische muziek blijft er toch. Fleetwood Mac. Ik kan het eigenlijk elke zondag al draaien en ik word er niet moe van. Big Love. En ik zei net, die zit in een hele mooie film. Elizabeth Town. Eigenlijk een, een, geen comedy, geen drama. Een beetje, de, een beetje er tussenin. Maar dat is gewoon een kort fragment uit iemands leven. En dat is gewoon gefilmd met Orlando Bloom en Kirsten Dunst. En dat is gewoon een hele mooie film geworden. En aan het einde doet hij een roadtrip en dan zet hij een bandje op. En dan zit dat nummer wat je net hoorde speelt hij dan af. En toen dacht ik, oh, wat een heerlijk moment, zeg. Daar werd ik wel vrolijk van, hier bij Nachtbrakers op Radio 1. En eh, daar heb ik het over. Vrolijk zijn. Ik wil weten wat jou vrolijk maakt. Dan kan je overbellen. 0800-1121. Heeft Timo gedaan. Timo, goedenacht. Ja, nacht Kees. Timo. Hey, waar eh, word jij vrolijk van? Nou, uh, in principe word ik wel vrolijk van vrolijke mensen. Ja. Ah. Dat is ook een sierreclame volgens mij, dat een, een jongetje zegt van ik word vrolijk van vrolijke mensen. Mm -hmm. Maar ik ben inmiddels al wat ouder, dus er zitten bij mij wel wat haken en ogen aan. Oh ja, hoe oud ben je? Uh, 44. Oké, okay, nou dat is nog, eigenlijk nog hartstikke jong natuurlijk. Nou het is 44, ja. uh, wat je ervan maakt moet je zelf weten. <laughs> maar vertel over die haken en ogen. Nou, de haken en ogen zitten er een beetje aan. Ik weet niet of het dat toevoegt, hoor. Maar uh, voor mij zit er wel een rem op als mensen geforceerd vrolijk zijn. Mm -hmm. Dat kom je soms tegen. Dat je echt merkt van dat ze drukken als het ware. Ja. Dus, dat, dat, is toch, dat ken je toch wel, hè? Dat mensen drukken om vrolijk te zijn. D drukken om vrolijk te zijn. Dus dat, uh, ja. dat... geforceerd vrolijk zijn. Een vrolijk gezicht opzetten. Een vrolijk uh, Maar doen. het eigenlijk niet echt zo zijn. Of gewoon ja, meer doen van... Voor... Uh, dat je ja. op een verjaardag komt en, uh, en dan komt die, die lastige oom weer naar je toe die je toch weer over zijn kat wil hebben en dan ga je maar vrolijk zitten luisteren, maar eigenlijk ben je dat niet. Nee, dat die, dat die oom dan gewoon vrolijk doet, okay. maar niet is eigenlijk. Maar niet is, omdat zijn kat eigenlijk net is overleden. Nou, wat Zoiets. dan ook, uh, je kan tegen, je loopt in het leven heel wat deukjes op natuurlijk, dus op mm -hmm. een gegeven moment kan je niet meer vrolijk zijn, denk ik. Oké, okay. maar als iemand oprecht vrolijk is, uh, dan, uh, dan vind jij dat, uh, dan werkt dat ja, ook wel oké. aanstekelijk bij jou. Ja, als, nou als iemand geforceerd vrolijk is, dan zit er wel een rem op. In die zin van dat ik er niet helemaal mee kan gaan. Mm -hmm. En ook als iemand uh, wel op zich vrolijk is, maar dat remt. Omdat hij die vrolijkheid niet durft te laten zien, zeg maar. Dus mm -hmm. daar een rem op zet. Dan is het ook wat uh, moeilijker. En als iemand uh, beredeneerd vrolijk is, dan, dan zit er bij mij ook wel een rem op. Oké. Okay. In die zin van dat iemand een doel bereikt of een positie verwerft ten opzichte van een ander... Mm -hmm. Snap dus, je, dus vanuit zijn denken vrolijk is, omdat hij denkt van, dat hij een doel bereikt heeft? Ja. Maar, maar in principe, mensen die gewoon blij zijn omdat ze er zijn, gewoon onbredeneerd, mm -hmm. ongepasseerd en ongeremd. Ja. Dus, dus mh, ja, met name kinderen en, en sommige vrouwen nog. Ja. Dat dat. Uh, ja, dat is eigenlijk heel besmettelijk, heel ja. aanstekelijk en daar word ik ook wel vrolijk van. Nou, moet ik moet wel even van bijkomen daarna. <laughs> Net zoals van ongelukkige mensen wil ook altijd van bijkomen, ja, ja. maar in principe word ik daar wel vrolijk van. Ah, Oké, okay. nou wat, uh, wat een mooie uh, boodschap. Uh, maar wel gewoon gemeend vrolijk zijn, dat, uh, dat is het belangrijkste. Ja, gewoon vanuit een soort van primitieve levenslust, gewoon zin in het bestaan. Ja. Zo, zoiets ongerend. Dat uh, vind ik heel mooi. Dankjewel, Timo, uh, dat je dat uh, met mij wilde delen. Graag gedaan, Keus. En goeienacht. Joe. Ho. Oh, daar ringt niet al. Sorry. Uh, uh, even kijken wie er uh, bovenaan het lijstje staat. Uh, nachtbrakers, goeienacht. Mevrouw uh, Brugheer, volgens mij zie ik staan. Brugheer? Ja, hallo. s 3 en G. Oh ja, precies. D waar, wordt, waar, waar wordt u vrolijk van? Ik word vrolijk van Dixieland-muziek en dat hoor je zelden meer. oh dat is uh, Dixieland... Um, um, even, even wat band. Louis Armstrong heeft dat in zijn vroege jaren nog gedaan, toch? Onder andere. En als ik nou in de krant lees dat er... Ik woon in Leiden dorp en dan ja. is er in Leiden... Gaat nou, er wel zo'n beentje rond en dan ga ik er altijd naartoe. Mm -hmm. En dan vraag ik altijd hetzelfde nummer of ze dat kennen. En ja hoor, dan gaan ze het spelen. Oh, nee, ik, ik, pak, ik, ik, ik zit even te kijken, want je hoort het zo weinig. Dus ik moet ja, in mijn CD-koffertje. Nou, ja. moet, ik, moet ik wel eventjes zoeken. Maar wacht, ja, ik, hey, volgens mij. Um, uh, Steve Earle... Die, die, die maakt het volgens ik. mij wel. Hey, ik pak even, even opzet hoor. Volgens mij bedoel je dit. Hey. dit. Dit is Dixieland, toch? Nee, ik heb het favoriete nummer Just to Walk with you. En En van wie is die? Ja, maar dat weet ik niet. En dat vind ik altijd lastig. Dat heb ik ook aangevraagd bij Anne van Egmond. Dat is zondagsmorgens. Mm -hmm. Op 12 en het heeft ze ook was van die heerlijke nummers. Ja? Nou ja, en, en dan Mona of Ice Cream. Dat is excellent. Ah, Oké, okay. nou dat is eigenlijk had het, net, net kreeg ik als labeltje wel. Uh... Uh, Dixieland mee, maar de een die jij noemt heb ik dan weer niet in mijn bak staan, dat is, uh, die dat is jammer. En die noemde ik ook, die is de Stamme kiet. <laughs> ja, precies. Nou, de kiet, vind ik heel mooi. U klinkt heel vrolijk, uh, sowieso. Ook al nou, komt kom Dixieland muziek ik... niet meer zo vaak op de radio. Nee, dat vind ik heel jammer. Nah, maar misschien uh, Radio 5 toch nog wel, of... Uh, uh... Ja, dan luister ik ook zwart wel daar, maar soms twee nachten dan is het allemaal met de re religie, dus dan mm -hmm. had ik weer pech. Nee, precies. Dan ga je gewoon lekker naar Radio 1 weer, A natuurlijk. Maar ja. heb je geen ice Cream of um, Mona? Nee, nee. Die, die, ja, die heb ik helaas niet uh, staan. Dat is, uh, dus ik, ik, ik, ik moet het helaas met Go Back to the Zoo doen, uh, die straks komt. Dat is geen Dixieland zit er wel gitaar in. Ja, het is een schrale Mij, troost. Maar uh, Louis Armstrong is ook heerlijk. Alleen maar saxofoon, uh, geloof ik, dat hij speelt, is niet? Mm -hmm. ja, nee, nee, nee, ja, Dat is dus ook heerlijke muziek. Ja, zeker. Nee, dat, vind, dat vind ik ook uh, helemaal. Uh. Ik, um, ik blijf toch luisteren. Misschien komt het al wel langs. Ja, ik, ik ben bang dat het uh, vannacht niet meer gaat lukken. Maar ik oh. zet hem even op het lijstje voor, uh, voor komende nachten uh, die nog gaan komen gaan. Dat, uh, uh, ik heb wel zo'n verzoeklijstje. daar zet ik het dan eventjes op en dan uh, oh, ga, ja. ik, uh, ga ik even zoeken. Dus uh, in ieder geval. Nou, hartelijk bedankt hoor. Ja. Ik belde op en ik was er gelijk door. Ik denk nou dat overkomt mij nooit. Nee, dat is echt. Uh, het is alsof je de loterij wint wel een beetje. Nou, nou, dat is veelal. wat <laughs> Nee, anders. ik overdrijf, ik overdrijf. Dankjewel, je uh, mevrouw uh, Bruggeer, voor het bellen. En uh, nacht. En ze willen ook graag aan het woord komen, want uh, soms duurt het zo lang. Dus ik hang vlug op. En oh. bedankt voor het uh, meedoen. Dankjewel. Dag. Dag, meneer. Dan, dan oké, okay. omdat uh, mevrouw Bruggeer zo snel op ophing. Uh, dan nog eventjes uh, Inge. Inge, goedenacht. Ja, hallo. Goeie Hallo. Ja, ik werd heel vrolijk net van het gesprek wat je had met die mevrouw met die vogeltjes. Ja. En dat ik dan merk dat je eigenlijk een eind aan het gesprek wil maken, maar dan gaat ze maar door. Ja, ja, dat, dat, <laughs> dat, kon, ja, dat was ook gewoon, ik wil, ik, ik zou echt zo nog een half uur met haar door kunnen, uh, kunnen praten, alleen... Uh, uh, ja. ja, ik wil ook nog ja. anderen aan de lijn laten, natuurlijk. Ja, natuurlijk, nee, maar dat was misschien <laughs> wel heel geestig om te horen. <laughs> nou, lekker. Dus ik heb lekker zitten lachen hier in mijn bed. Nou, nou ja. dat, dat vind ik fijn. Uh, heb ja. ik er nog iemand uh, blij gemaakt met mijn gestintel? Ja, hè, dat is toch mooi? Ja, ja, waar, ik, uh, nou ja waar ik heel vrolijk zelf van word, mm -hmm. dat, uh, dat is: ik heb een houtkachel. Ja. En die brand ik iedere dag. En dan ochtends het vuurtje aanmaken. Dat is echt. Uh, Wow. Voor mij altijd zo'n magisch moment. Dan heb ik uh, een kop koffie. Mm -hmm. En dan hak ik houtjes fijn. En dan maak ik dat vuurtje aan. En dat is een heerlijk moment. Oh, heel uh, Heel vrolijk van. En het, en nu vandaag is mijn. Ik heb namelijk drie weken geleden schoorsteenbrand gehad. Oh, wat naar? En uh, dat was nogal uh, heftig. Vooral doordat er uh, ineens misschien hele grote brandweerman in mijn huis stonden. Ja. Vond je dat ja, prettig mee. of vond je dat niet zo prettig? Nou, ik vind het wel mooi man allemaal. <laughs> ja, dat snap ik. Al heb je toch een soort van... Elk, elk uh, nadeel heeft zijn voordeel om het even op zijn ja, kruis ja, te zeggen. Ja, ja ik, het was voor mij een heel onbekend wereld. En ze waren ook heel aardig tegen mij. Mm -hmm. uh, ja, ik schaam me natuurlijk kapot, want ik had gewoon vergeten de schors in uh, te laten vegen. Ja, dat, uh, nou, dat kan gebeuren toch? Dan moet je een paar knappe brandweermannen. Nou, dat was wel heel geweldig. Ja. Dat is leuk. Heb je er en, nog een maar, telefoonnummer aan overgehouden? Dus, hm? Heb je er nog een telefoonnummer aan overgehouden? Nee, dat niet hoor. Oh, dat is jammer dan. Nee, maar ze zijn dan ook helemaal in functie hier met uh, maskers en zuurstofapparaten en weet ik wat allemaal. Het was gelukkig, het was gelukkig uh, uh, niet ernstig. Dat wil zeggen dat er uh, geen schade is uh, aan mijn huis. Oké, okay, gelukkig. Vandaag is de schoorsteen weer gecontroleerd en vrijgegeven, dus ik mag weer vuur stoken. Oh, wat mooi. En dan ga je dan zelf ja. ook hout hakken in het, uh, in het bos, in de buurt? Uh, nou, ik heb uh, dit jaar het geluk gehad dat er bij mij in de buurt een paar uh, bouwterreinen waren. Mm -hmm. En uh, dan, ga ik zelf, uh, dan vraag ik of ik de containers licht mag halen. Want er wordt ontzettend veel hard weggegooid. als heel goed bruikbaar is. Dat, en daar kan jij dat, uh, dat, dat hak je dan in kleine stukjes en dan... Uh... Ja, ik zaag het. Ik heb een motorzaag. En dan uh, zaag ik het en dan moet je het uh, fijn hakken om... Uh, het begin vuur te maken. Joh, wat, wat leuk zeggen met een motorzaag. Inge, ik zie het nu al voor me. Inge met een motorzaag die dan echt ja, de grote stukken en dan, en dan je, je kacheltje aanmaken. Waarschijnlijk, ja. uh, dat, dat moet je dan eerst met de aanmaakblokjes doen of zoiets. Ik, ik, heb, ik heb nooit je, een kachel ja, je doen, maar Je moet altijd eerst beginnen met kleine houtjes. Ja. En dan uh, langzaam uh, uh, uh, gewoon een beetje grote stukken erop. Ja. Als we ja. kleine houtjes vlam vatten, dan uh, grote stukken erop. Ja. En, en, en gaat je huis dan niet, niet er een beetje naar stinken? Nou, ik vind het geuren. Ik vind het een heerlijk lucht. Okay. Een beetje rooklucht. Beetje ja, maar dat, uh... Als je het goed doet, als je het goed doet, heb je daar geen last van. Oh, dat is mooi, dat is. Ik heb nog wel eens bij, bij die grote kampvuren zat ik dan. Zat ik dan. Uh, en daar, dan, ga, dan ruik je dat de volgende ochtend altijd in je jas. Dat je bent buiten geweest oh, bij een vuur. Heerlijk toch? Vind je ja. Het? Nou ja, ik, kan, ik vind het soms wel leuk, behalve als je dan naar je werk moet en dan uh, je, hele, je hele dag nog je jas naar vuur stinkt. Ja, ja. Nee, ik vind het... Dus uh, we moeten er maar een parfum van maken, vindt ik. Oh, nou, dat vind, <laughs> vind ik een mooie, tip. Dank je wel, Inge. <laughs> Mannen uh, parfum, hè? Uh, parfum ja. voor uh, dat, uh, wat, wat stoere brandweermannen dan uh, op ja, kunnen spuiten. Precies. <laughs> ja, precies. dat nou, is wel een heel verhaal, zeg. Dank je wel, Inge, voor het bellen. Ik vond het uh, leuk om je even te spreken. Uh, ja, ik ook. Huh. En uh, nacht, ja. hè? Ja, jij ook, hè. Succes. Hoi, dit is Go Back to the Zoo. It's easy to say no, but it's worth a try. That's right. Charlene, go back to the zoo hier bij Nachtbrakers op Radio 1. Je hebt nog één ding van me te goed. En dat is het plaatje waar je op kan stemmen. Uh, via Facebook. Facebook.com slash nachtbraker BNN. Drie platen. Um, en ja, de winnaar is Frank Boeien geworden met Kronenburger Park. Dus vandaar dat hij nu er komt. Mooie plaat. Straks we gewoon start hoor. Op Radio 1. Het, uh, het nieuws van deze week. Gemaakt door de talenten van BNN University. Tot 7 uur. Met uh, bijvoorbeeld een uh, gesprek met de winnaar van uh, de grote popprijs 2013. Nou, nah, Frank Boeien. dat is ook mooi pop. Ik weet niet wat jou zover heeft gebracht. Als ik jou zie, s'avonds bij het park. Keuzeplaat die je op facebook.com slash streepje streepje, gewoon nachtbrakers BN uh, uh, kan, kan kiezen. Frank Boeien is het geworden en ik uh, ben heel blij dat er zoveel mensen gestemd hebben. Hij heeft echt met 75% gewonnen. Fantastisch mooi. Ik heb het over vrolijk zijn in nachtbrakers. Nog heel eventjes. straks begint start. Ik kan nog even een fragmentje van Theo Maas te laten horen. Hé, hey, het laatst. Het laatste, het laatste wat wij nog echt geprobeerd hebben. dat was dan met, uh, met uh, accessoires. Ja, Toen had, ja, had ik in zo'n sex zo'n Christine Duck, had ik, had ik zo'n uh, vibrerend eitje uh, gekocht. Uh, met afstandsbediening. Ja. En mijn, mijn vriendin moest die dan indoen. en ik kon dan aan- en uitzetten. en de intensiteit uh, reguleren. En uh, ja, mijn vriendin had die dan ingedaan. want s'avonds hadden wij een, een feestje. Uh, ja, dachten we. Uh, het bleek toch meer een soort verjaardagsvisite te zijn. Uh, in zo'n kringetje. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Kijk, en, en dat op de momenten dat dat gesprek stil viel. Huh? En dat gezoem van een eindje heel duidelijk hoorbaar was. <lacht> Ach, dat was eigenlijk nog niet eens het meest gênante. Hey, de volgende keer ga ik echt voor die draadloze afstandsbediening. Zo direct start het uh, nieuws van deze week. En uh, nu eerst het NOS-journaal. Ja. Ja.